Hier is DJ Jaap. Ja, hallo luisteraartjes, en luisteraars naar Alowa Radio. De podcast van zondag 17 mei 2020 met uh, Jacco en ondergetekende DJ Jaap. Hallo Jacco, goeie uh, avond. Hallo, goeie avond. Uh, is het bij jou ook zo koud? Ja, ja, in de zon is het wel lekker, maar het is wel iets warmer als gisteren, maar... Het, uh, maar in de schaduw en zo, er staat een beetje wind ook, hè? Maar als het ja. zonnetje loopt, valt het mij hoor. Oké. Okay. Ja, het was hier, ik vond het hier vandaag heel erg koud. Had ik niet verwacht, want als je naar buiten keek, dan dacht je van het zonnetje straalt. Ja, precies. Maar dan ging je naar buiten en dan denk je van, nou, ik ga zonder jas. Maar er viel toch wat tegen. Nou, ik had wel het voorzorg mijn jas van gedaan. Maar ja, uh, mijn werk ook, joh. De zonnetje scheen wel. Maar vooral s ochtends bitter koud, echt niet normaal. Maar inderdaad, als je zo buiten kijkt, denk je, nou jongens, is het is een graadje of 20, 21? Maar we gaan wel beter werk krijgen. Hè? Morgen wordt het ook weer eh, wel bewolkt, maar ietsje warmer als vandaag, 18 graden. En vanaf maandag dan gaat het 20 graden en de dagen daarna, dan eh, wordt het zelfs nog ietsje warmer. Zo 21, 22 graden. Dus de komende week ziet daar vanaf maandag sowieso uh, prima uit. En we hebben natuurlijk nog de hemelvaart, hè? Oh ja, Volgende ook nog, donderdag. ja. Of aanstaande donderdag, ja. moet ik zeggen. Ja, dus, uh, dat is Ja. En dan uh, heb ik twee dagen vrij de hele dag. Oeh, dat is mooi. Dus. Dat is mooi. Dan heb je lang weekend. Ik hoor jou heel in de verte praten. Ik versta je niet. Je verstaat mij op... niet? Nee, ik, ik hoor je heel in de verte, Oké, okay, nee, nou, ik weet niet of het bij mij ligt of bij jou, maar daarnet hoorde ik je nog wel. Oké, okay, nou hier staat de microfoon voluit. Ik denk dat je microfoon uh, uitstaat. staat. Ik hoor je heel in de verte, maar het is niet hoorbaar voor de opname in ieder geval. Oké, okay, nou hier staat de microfoon, de instelling in Skype staan voluit, dus ik ga dan. Okay. Even kijken nog een keer. Probeer het heb... eens opnieuw dan. Bel, als je mij opnieuw terugbelt, ik uh, kan je wel even. Ik zal heel even snel de instellingen kijken of ik daar wat aan kan doen. Ja. Misschien is dat het. Uh, misschien is dat het wel. Even kijken. Audio en video. Microfoon. Nou, de, die slaat bij mij uit tot het laatste bolletje. Oh. Ik zal hem nog iets harder zetten. Raar is dat, hè? Vorige week, een paar weken terug, was Jacco heel zacht te horen. Uh, toen ging het uh, andersom, was, was ik weer slecht te horen. Uh, en vorige week ging het goed. Dat prima uh, pot, of vorige week, twee weken terug eigenlijk. Het ging het goed. En nou is Jacco weer op de achtergrond. Heel weet raar, je wat ik doe? Net, ik uh, je weet je wat gaat, ik doe? Ik zit, een, ik zit nu met een koptelefoontje. Ja. Een ingebouwde microfoon, die zet ik even af en dan ga ik even kijken. Dan zit je of via de... je Groenboek of via je telefoon? Via mijn computer. Via je computer. Via ja. je Groenboek. Ja. Dus. Uh... Dat is de vorige keer, toch ook goed gegaan met je telefoon? Ja, daarom. Daarom trek ik nu even de stekker van. Helaas nou, de... raar, ik versta hem wel. Want ik kom heel zachtjes op de achtergrond, maar ik denk dat jullie maar hem even niet horen. Dus uh, ja, het is een podcastopname, maar we nemen alles live op. Hè. We doen niet, niet aan knip- en plakwerk. Mocht het te en lang blijven. duren, kunnen we altijd nog een muziekje tussen plakken. Zodat het uh, niet allemaal te lang gaat duren voor de luisteraars. Ik zit maar, nu via ik stel de de voor, reis, Jacco, om opnieuw projecten. op te starten. Of Volgens mij is dat de enige oplossing. De instellingen ja. zijn altijd uh, standaard al goed. Ja. Dus... Uh, Probeer het nog een keer. Ja, ik zou dan eigenlijk een tussendoor kunnen draaien, maar dat ga ik niet doen. Ik wacht gewoon af. Dus eh, dan praat ik de tijd wel vervolgens. Dus ik hoor het wel als Jacco terugbelt via de Skype. Dus eh, we hebben een verbinding via de Skype. En, eh, ja, ik ja, heb nu even de koptelefoon eruit getrokken. Dus, eh, dus ik stel voor om gewoon opnieuw op te starten met de Skype, dus niet de computer, maar de Skype, dus alleen. En uh, ik neem aan dat het dan wel weer goed komt. Ja, als je in de instellingen gaat zitten rommelen, dan komt het nooit goed natuurlijk. Hè? Dat weet je wel. En dat probleem heb ik vaak met uh, hoe je het programma ook weer Je hebt zo'n programma uit, dus, dan kan je dan ook uh, uitzenden zelfs. Als je dan een inlogcode hebt voor een radiostream, kan je zelfs uh, uitzending doen. En dat is ook een soort Skype-achtig uh, iets. Oké, okay, Jacco is er al uit, zie ik. Nou. Ja, we werken uh, met twee computers. Ik heb een laptop, uh, daar zit de muziek op en de Skype. Die staat in verbinding met een mengtafel. En de mengtafel staat weer verbonden met een PC. En, uh, een Windows 10. En die, um, die neemt alles namelijk op. En van daaruit uh, zet ik het weer online. En plak ik die weer op de website. En zo kunnen De luisteraars luisteren naar onze podcast. Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Ik weet niet of jullie vorige keer ook nog hebben geluisterd. Uh, naar de podcast uh, met uh, boer Dirk. Boer Dirk. Uh, was dat boer Dirk? Ja weet ik veel je. En dan nou had je ook nog die, die, die, die jonk, heer Jonk, heer Frits. Ja, ja, ja. Wat een zoutje was dat zegt die podcast. Het was wel lachen hoor, het was wel lachen. Ja, en die Frits zei iets over mij. Daar ben ik zo blij mee. Dat moet hij niet doen. Meneer Frits, nooit meer. zullen we het afspreken meneer Frits? Ja, volgens mij hoor ik nu wel wat. Ja, kijk. Ja, eens even kijken. ja, volgens mij ben je nu wel, want ik hoor hem ook overgaan nu. Oké, okay, nou hij staat in ieder geval wel voluit. Oké, okay, nou hij is nu goed. Oh, nou dan uh, kom ik er niet meer aan, dan blijf ik eraf zetten. <laughs> ja. Dus uh, bij mij is ook alles. Uh, ik denk misschien ligt het aan mij, maar kijk je, maar ja, hij gaat gewoon over. Dus, uh, ja. En dan slaat hij uit ook terwijl jij spreekt. Ja, als ik nu hier naar de meter kijk, dan slaat die compleet uit tot het einde. Ach, dus, uh, hartstikke mooi, joh. Oké, dus... Hé, nou, ik zat van... Uh, ik wou jou wat vragen, ik zat van de week... Dan, heb jij ook wel eens dat je, dat je de hele nacht wakker ligt? Dat je ligt te piekeren over de toch wel uh, ja, belangrijke dingen in het leven? Uh, vroeger deed ik dat wel eens, ja. Maar sinds dat ik getrouwd ben, niet meer. Oké, okay, ik heb toch wel iets over de, zeg maar, de grote vragen in het leven. Dat je dan zo s'nachts wakker ligt en ligt te piekeren. en, en Dat je daar dat, dat, dat houd je dan de hele nacht wakker. Nee, nee. Ik, ik heb dat wel als ik alleen ben. En ik zit bijvoorbeeld in de auto of zo. En, uh, en dan zit ik dan nog even wat na te piekeren. Dan blijf ik rustig tien minuten zitten hoor. Het doet niet elke keer, maar... En dan zit ik ook uh, inderdaad over het leven te denken en over de huidige situatie en zo. Dus, uh, en dan zit ik zo voor mezelf in mijn hoofd ja, van waarom gebeurt dit allemaal, weet je wel. Dus uh, waarom ik wakker lig. Ja, vroeger zat ik wel, lag ik wel in mijn bed te piekeren toen ik nog uh, thuis woonde of toen nog alleen woonde. Maar sinds dat ik uh, uh, uh, uh, samen woon en later getrouwd uh, ben... Ja, daar ligt iemand naast me. En ja, soms zitten we nog wel eens hard op piekeren. Weet je. Dus ik pik er wel, maar niet meer in, in bed of zo. Maar dat deed ik vroeger dus wel. He? Dus uh, ja, ik kan even de tekst niet goed lezen. Nog maar een keer doen. Dus uh, ja, nog een keertje nou. de, de tekst even. Want ik zag het maar heel even. Ik had geen tijd om het te lezen. dus... Oh, oh, wacht even, dan moet ik het even anders doen. Hè? Wacht even. De tekstchat. Oh ja. Uh, wat denk je dan aan, uh, aan Jacco? Nou, wat ik zei, best wel de, de, de belangrijke vragen in het leven. En dus, de, ik lag van de week dus de hele week wakker van dan, dan lag ik wakker en dan sommige mensen hebben van, hè, ja, van wat is je doel in het leven en alles en zo. Van de week had ik ook zo'n belangrijke vraag. Ik lag middenin en nacht wakker en ik dacht te piekeren, ik kon maar niet slapen, want ik had in mijn hoofd zitten steeds van, waarom heet een rolmops eigenlijk een rolmops? Ja, dus zeg je maar wat, ik weet wel wat het is, maar waarom dat nou zo heet? Ja, omdat het opgerold ligt, hè? het is een haring die opgerold dat ligt met een prikkertje er doorheen, dat is een rolmops. In het, zweet het is misschien weg. makkelijk uh, te eten of zo dan, dat je hem zo in je keel laat glijden, hè? Ja, ik heb het dus even opgezocht, want ja, je kan niet doorgaan met leven en dat soort dingen niet weten natuurlijk. Ja. Dat zijn toch wel de belangrijke dingen. En uh, het komt uit het Duits. Uit het Duits? eine Räumabse. Ja, en het is inderdaad, wat, wat, wat je misschien al zou denken, inderdaad, als je het ding ziet zo aan de zijkant, dan doe dat denken aan het een smoelwerk van zo'n Duitse mopshond. Een smoelwerk van een? Een Duitse mopshond. Mopshond, wat is dat? Een mopshond is zo'n hele stompe snuit en een hoop rimpels en. Uh, uh, alle... een varkensnuit misschien. En uh, zo'n zo, zo soort hond, zeg maar. En, en daar is het echt zeer. Oh, zo'n hond. Oh, wacht even. Ik ja. wil zeggen, want ik zat al naar de stopcontacten kijken. En ik denk, ja, dat lijkt toch meer op een varkensnuit. Maar. <laughs> nee, ik ja, snap ik, wat ze bedoelt. Ja, in, in, in, in, en het rare is dat, zeg maar. In, in, in, zo wordt het in Duitsland, dus, uh, zeg maar, omschreven. Oef, ja. Zeg maar, want het schijnt daar vandaan te komen. Hmm. En. Uh, hmm. Ja, dan, dan, dan doen ze het zo. En dat van een bopschondje. Ja, maar wij jij. In Amsterdam, hè, hoe ze daar een haring eten. aan een viskram. Nee. Nou, hier in Den Haag. En in Rotterdam. En Groningen. Overal. Ook Dan laten ze die haring in de keel glijden. Hè. Dan ze de hoofd in de nek. En zo die mond open. En, ze zo, en dan nemen ze een hap. En dan... Slikken ze lekker door en dan nog een keer totdat het staartje over is. Ja, die wordt uiteraard weggegooid. Maar in Amsterdam, daar snijden ze het in stukjes. En dan hebben ze een prikkertje en dan doen ze wat Amsterdamse uitjes eromheen. En dan prikken ze dat dan uh, uh, dat prikkertje, daar, daar prikken ze dan die stukjes haring mee op. En zo eten de Amsterdammers. Haring. En dat weet ik nog niet zo heel lang hoor. Het was een ja, paar jaar ik weet... dat ik, ik achter ben gekomen. Dat ah, heb weet... ik nooit gewezen. Ik heb het wel gezien. En waarom okay. ik het heb gezien? Ik vind het wel leuk om op YouTube filmpjes te kijken. Van buitenlanders die op bezoek komen in Nederland. Ach, zeg maar. ja, dat is lachen, ja. We dat zitten, is leuk. Ja. En heel vaak gaan we natuurlijk naar Amsterdam. Waarom ja. weet ik ook. Ja, maar ja. Amsterdam, het is de bekendste stad van Nederland. Hè? Ja. Als we, Amsterdam, Holland is altijd Amsterdam. Ja, voor, zeker voor Amerikanen die ja. denken dat heel Nederland Amsterdam is. Ja, ja. Inderdaad. Maar ja. daar zag ik dat dus, inderdaad. Dat, dat ze dan gewoon zo'n stukje, zo'n kartonnetje, zeg maar, zo'n bonnetje. Want anders willen die dat niet vreten. Zou ze het daarom doen? Ja, ik heb wel een keer gezien. Eén keer heb ik wel gelachen hoor. Dat was een, ik weet niet wel, van land die man vandaan kwam, maar was zeker geen Nederland. En die zat het ook zo proberen. En dan zat hij of in zijn oog. Of dan weer tegen zijn bril, zijn bril of, of, of zijn snor die zat ineens onder, die, uh, en zo tegen zijn wang aan, die, dat lukte hem niet. Nou, en toen, uh, ja, er waren er ook bij die trok heel vies gezicht, en die, wauw, een rauwe vis, wauw, wie gaat er een rauwe vis eten, weet je? Ja, dat is wel hilarisch, want je legt graag in een duik als je dat ziet gebeuren, weet je wel. Ik denk maar, je eet die Luid-Amerika daar geen toe uh, sushi, ja, dat is ook rauw, hè? Sushi is ook rauw. En dat is toch wereldwijd heel populair? Ja. In Amerika. Dat komt toch uit Japan, toch? Dat sushi-gebeuren? Ja, ja, inderdaad. Nou, dat is ook lekker, hoor. Ik heb het ook wel eens gegeten, maar het is best wel lekker. Ik heb het wel eens, ik heb wel eens gewoon in de supermarkt zo'n doosje gehaald. Ja. Maar ik, heb, ik ben nog niet echt in een restaurant geweest. Nou, ik heb het. Uh, nou, het was niet echt een. Uh, Japans restaurant, maar ik heb het wel gegeten bij een uh, sunvok restaurant, die hadden van die sushis liggen. Maar die best wel lekker. Ja, maar, dus, dus, zeg maar, dus zeg maar, dat is dus van, van, die, uh, van, van die rommel. Maar eigenlijk, heb ik, dat heb ik wel met meer dingen. Want waarom heet een theedoek een theedoek? Ja, de vraag maak ik ook al, want het is om kopjes en uh, servies en dergelijke mee af te dragen. Kijk, een handdoek, snap ik, dan was je je handen mee ja. En een baddoek, een baddoek, daar kun je ook nog wat bij bedenken. Maar mm. een theedoek, daar gaat geen, geen thee mee hadden. Is dat niet misschien om die hete theepot, uh, uh, Dat doen ze dan denk ik uh, die theedoek om die hete theepot heen, omdat die heet is. En ik dan... heb dat dus ook opgezocht. Ja. Ik heb dat dus ook opgezocht. En het antwoord volgens uh, Wikipedia, ja. dat er in de 18e en 19e eeuw uh, uitsluitend thee werd gedronken door rijke mensen en voornamelijk destijds dames. Ja. Dronken dat dan uit hele dure en fijne porseleinen kopjes. Uh -huh. En die kopjes die maakten ze zelf schoon en zetten ze in de kast, omdat de dienstmeiden daar uh, ja, werkten. Hadden te ruwe handen. Oké. Okay. Die dames die hadden daarvoor speciale doeken voor. Dus oh. Voor die hele fijne porseleinen kopjes. Oh. En daar zitten alleen die kopjes mee. Vandaar ja. Oké. Okay. En dan mocht alleen de, de, de dame, de, de, die mocht eraan komen. Die mocht eraan komen. Ja. Zo, zo, zo. Nou, kijk eens aan. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat, dat uh, als we het over rijke dames hebben uit de uh, 18e en 19e eeuw. Uh, die mensen waren zo ijdel dat uh, ja, uh, die uh, lieten, gingen dan een kind adopteren. Want die dachten: ja, als ik een kind ga baren. dan gaan mijn borst op een gegeven moment hangen als ik moedermelk uh, geef. Dus dan kozen ze een kindje uit een kindertehuis. En dan bleef hun mooi tot op hoge leeftijd. Ja, dat zou best Hetzelfde, dat ze, zeg maar, uh, dat de rijke dames niet, niet in de zon uh, gingen. Hoe bleker ze waren, hoe, hoe beter het was. Dat was de schoonheidsideaal in die tijd. Hoe bleker, hoe beter. Want, zeg maar, hoe uh, rijker je was. Weet je waarom dat was? Kijk, de gewone werkmannen en vrouwen, de, de arbeiders, de, het gewone... Tussen aanhalingstekens Klootjesvolk, hè, Jan Lul de Arbeider, die waren allemaal uh, die werden bruin in de zon. Omdat ze buiten werkten, boeren, bouwvakkers, noem maar op. En veel vrouwen ook, die werden zomaar, zomaar allemaal bruin. En dan wilde die uh, elite, die gegoede families, niet mee vergeleken worden. Want ja, dat is een tikkeltje ordinair, hè, dat bruin. Dus hoe witter, hoe mooier ze dat vonden. Dus je kon gewoon de blauwe aderen zien. Ja. En, en dat was een schoonheidsindiaal in de 18e en 19e eeuw. Ja. En, en dan, ik en... denk nog veel langer hoor. Ik denk zelfs in de 17e eeuw nog. Maar ja. En, en dus, dan, nou, dan zal ik er nog, ik heb er dan nog, ik zal er nog eentje doen. Nog ook zo'n zo woord waarvan je denkt van wat laat het op? Walvis. Hij, hij, hij leeft niet op de wal en het is geen vis. Het is een zoogdier. Een walvis. Ja, een walvis. Is er, is er ook, ja, een beest leeft niet op de wal en nee, het is, ja, is, is en het is geen vis. Het is een zoogdier. Nou, dat geldt ook voor dolfijnen. En en zeehonden, noem maar op, dat zijn ook zoogdieren. Daar dus ben ik ook maar even op gaan zoeken. En uh, in het Oud-Germaans, zeg maar, was het niet wel D-A-L, maar H-C-A-L. Uh, en dat staat het Oud-Germaan dan weer voor Wiel. Wacht even. Uh, zeg maar, dan kom je dus op wielvis zeg maar, verbasterd. Ja. Maar wat betekende dat woord wal dan? Nou, da, da, da, da, daar kom ik, zeg maar. In het oud germaans zeg maar, toen dat beest die, die, die, die, die naam kreeg van walvis, ja. was, was het nog geen WAL maar was het HVAL ah, Oké, okay. ja. En wat stond in het, dan in die taal voor wiel? En uh, waarom wiel? Hm. Omdat als een vis naar boven komt, dan moet hij een draaiende beweging maken om adem te kunnen halen. Oké. Achter voor het vis, zeg maar. Mm. Dat, dat, dat is, komt eigenlijk omdat toen vis niet als uh, diersoort of nou, zeg maar soort was, maar gewoon aan alles wat in het water leeft. Ja ja. Zeg maar. dat. Ja. Af en toe. En, uh, ja. ...af en toe hapert je stem, maar... Ja, ik hoor ook af en toe... ...groene geluid, dus... ...zal wel nooit bij te worden. Maar... Kan ook aan Skype zelf leggen, hè? Ja, nou, ik, euh, ik, denk, ik zie hier in ieder geval verder niks bijzonders gebeuren... Dus, hmm. uh, ...maar dat, is, dat zijn dus wel de dingen die... Uh, uh, ...ja, rare dingetjes die ik... Hey. Ja, je hapert erg. Ja, ik weet het, vorige week was jij het, deze week ben ja, ik het. Ja, raar is dat, hè. Ja, en ik, denk ook... toch, ik denk toch dat het aan Skype ligt, we moeten toch eens een alternatief zien te vinden. Die is het. Dat we in ieder geval uh, goede beter kunnen zonder hapringen en zo, en welke is dat dan? Uh, nou hadden we, hadden we, nou weet ik eigenlijk, hadden we dit ook in Whatsapp, ja toch? Um, ja, met wat trap was het probleem dat ik mijn telefoon op die mengtafel moest aansluiten. En dat ging ook niet altijd even lekker. Ah, maar ik weet dacht... niet, als jij dat op je uh, computer... Uh, weet ik niet, maar... Um, ja, ik weet niet of ik ook via WhatsApp kan bellen op je computer zelf. Nee, dat... nee, ik weet wel dat uh, als je een Gmail-account hebt... Ja, oh, dat kan dat ook. Ja, je hebt gelijk... In de Gmail account staat uh, als je ik zag het toevallig vandaag toen ik Gmail opende, uh, er stond nu in Gmail Google Meet. Ja, dat. Uh, staat een meeting. Dat, want ik heb uh, twee uh, Google accounts, dus. Uh, ja, dus als je dan een Google account hebt en dan kun je via Gmail kun je uh, kun je ook. Uh, ja, feit. Dan kan je dat. dat... Kan het ook, maar ja, dan moeten we dan eerst een keer zonder uitzending proberen om te kijken of het wil. Ja, ja. Nou, dan kunnen we eens van de wijk uitproberen. Ben jij toevallig ook vrij, uh, het hemelvaart? Ja, donderdag wel, ja. Oké, okay, ja, ik heb donderdag en vrijdag. Die vrijdag had ik uh, al zo na, net na de oud en nieuw al aangegeven. oké okay. Dus dan uh, ben ik vier dagen vrij. Had je gehoord dat er in Artis een olifantje was geboren? Ja, heb ik gehoord, zo. Ja. Leuk, hè? Ja, zeker leuk, ja. Gebeurt bijna nooit meer, hè? Ja, inderdaad. Aziatisch olifantje. Ja, wel leuk. S'avonds laat is die geboren, mm. leuk. Een beest is 22 maanden zwanger. Ja, nog lang, bijna twee jaar. Ja, daar dus, dus, uh, moet, moet je niet aan denken. Hè? Nee, ja. Hoe zou je het vinden, zeg maar, als je um, natuurgebieden hebt, uh, zeg maar, die open zijn voor het publiek, zeg maar, en waar je dus uh, de, op een groot parkeerterrein de auto kan parkeren. Dat je zou moeten betalen voor verkeer, om de natuur te behouden. Om de natuur te behouden, ja waarom niet? Uh, het moet natuurlijk niet te gek duur worden, maar ik zou er op zich geen probleem mee hebben. Gewoon. Ja. Hij oh, ja, neemt nog wel op, gelond even stil die VU-meter. Uh, die ja. Maar ik hoor gelukkig nog wel dus kan ook nou aan de computer zelf liggen in plaats van mijn laptop. Dus. Maar ik, ik vraag maar, het niet dus omdat uh, natuurmonumenten voor een x aantal populaire natuurgebieden, die veel onderhoud vragen, mm. de, uh, parkeerkosten vragen. Het gaat uh, 1,75 euro per uur. 1,75 euro 75 per uur? Ja. Ja, ja. Kijk, um, ik zeg er wel een maar bij. 1,75 per uur, dat betalen we hier als je in de straat parkeert. Ja. Ik, ik zeg er een maar bij. Ik zeg en de wandelaars en de fietsers dan? Want wel, één ding vind ik niet kloppen. Ik vind de mensen die er in de buurt wonen, moeten sowieso zo gratis daar naartoe kunnen. Ja, het is, is daar, sowieso. Dat voor op, leden is het gratis. Voor leden is het gratis. Ik ben van natuurmonumenten. betalen. Ik, ik, ik ben lid. Ik ben lid. Maar ik vind sowieso, uh, mensen die daarin wonen, daar zou het gratis moeten houden. Maar wat ik wel vind, ik vind betalen op zich geen probleem. Maar ik vind, uh, het moet niet zo zijn, het mag van mij. Uh, net zoals met dat coronabeleid, die anderhalve meter. Ja, soms is het niet handig. Maar eigenlijk vind ik, uh, dan ga ik een beetje afdwalen. Maar ik vind ze moeten gewoon in natuurgebieden een beperkt aantal bezoekers toelaten. En dat ze kan reserveren. Om te voorkomen. Want wat mij heel erg stoort: dat zijn die fiets- en, en motocrossers die door die natuurgebieden. Dat mag van mij sowieso verboden worden. Kijk, een tourfiets. Kijk, gewoon uh, een, een tourfiets. Uh, als je fietspaden hebt. Zoals in de duinen, voor gewone uh, uh, fietsers. Voor, uh, ja, je hebt wel eens oude mensen en dan gaan we zo fiets. Met moeders de vrouwen, dat moet kunnen. Maar geen, geen, ge ge geen reisfietsen ja. en dit, dit soort dingen horen niet in de natuur. Nou, er zijn, er zijn wel sowieso ik, uh, x aantal dingen die mij aan natuurbeheer in Nederland storen. En een daarvan, waar, waar ik me altijd aan gestoord heb, bijvoorbeeld, is dat. Um, Boswachters hebben er, het probleem, hebben er een probleem mee als ik s'avonds met mijn fotocamera het bos in ga, bij het licht, nog gewoon ja. en ik ga foto's van het maken, zeg maar. En ik kom ergens achteraf en ik maak die foto's, dan zeggen ze van ja, jij verstoort het de wild. Ja. Diezelfde boswachter gaat in de bronstijd met een huiskamer met 30 mensen erop, gaat hij daar rondrijden in, ja. in, in het bos waar, je, waar ik dus niet mag komen. Vind ik uh, krom inderdaad, ben ik met je eens. Ja, en die mensen ja. zitten allemaal met eten en drinken in die huifka. En die praten en alles enzo. En, ja. zo. Nou, dat en vind ik sowieso vind ik dat de, het vind bos ik, geen vind, vind ik. Dat vind ik ook. Ik vind, er zijn zelfs gebieden waar ze geen mensen mogen komen, vind ik. En zeker ah, ja. in broedtijd, als, als het bronsttijd, mogen geen mensen daar komen waar ze aan bronzen of... Waar het, kijk, waar het kan, oké. Okay. Maar waar het niet kan, vind ik rond de broedtijd voor vogels. Ik ja. vind daar mensen voor mij best de strenge regels op. Want ja, mensen, vind... mensen moeten niet denken dat alles van hun is, want de wereld is niet van de mensen. En daar, maar, maar, daar, maar daarmee vind ik dus ook, als je dus. Uh, want ik vind terecht wat jij zegt, dat, dat, dat is gewoon zo. Ik, maar daarmee vind ik dus ook dat als je zegt van mensen... het is nu broedtijd, dit is belangrijk voor hen... dus we sluiten nu even een bos of dit perceel. Als de broedtijd voorbij is, mag het weer komen. Maar dan moet je er vervolgens zelf niet een attractie van maken... en een huiskaar inzetten met dertig mensen. Precies, helemaal met je eens. Want stel je nou voor, hè, dan heb je een huisje... je gaat een huisje bouwen in de natuur... en op een gegeven moment komen er steeds meer mensen... Op een gegeven moment heb je een klein dorpje, hè, zoals dat heel vroeger gegaan is, hè, zijn een paar duizend jaar terug. En dan komt er eens een muis in je huis. Hè. Muizen, gadverdamme. Worden ze doodgemaakt of ratten? Eh, niet in mijn leefomgeving. Maar wat doen de mensen zelf? Ik vind het sowieso raar. Kijk, het ik... is heel hypocriet hè, eigenlijk. Ik, ik snap sowieso dat, um, dat uh, zeg maar, uh, natuurbeheer kost geld natuurlijk ja, Bankjes, brullenbakken, uh, snoeiwerk, uh, opruimwerk naar, sto naar stormschade, hekwerk. Kost en, snap ik. Maar, daar krijgen ze ieder jaar 50 miljoen subsidie voor. Ja. Uh, ze krijgen ieder jaar meerdere miljoenen donatie van de postcode loterij. Ook wel. Natuurmonumenten Hij is een van de grootste beleggers in Shell. Ook dat nog eens een keer, hoe kunnen ze? Dus, uh, en het echte handwerk, zoals het maken van roosters, rasters en boombescherming boom, uh, en alles en zo, ...wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Ja, dat weet ik, klopt. Maar. maar ga jij nog wat vertellen? Ja, zo, haven, hoe kun je eigenlijk eigenaar zijn van een, van een bos? Want een tijdje geleden werd er een stuk bos werd verkocht. hè? Ja. denk waarom denkt de overheid het recht te hebben om een stuk bos te kunnen verkopen? Wie heeft gezegd dat dat bos van hun is? Hmm. Want het is volgens mij gewoon publiekelijk bezit. Dus waarom is dat bos van de overheid? Het ja. is gewoon van de mensen. Maar weet je, ik heb ook zoiets... Uh, ik weet niet meer welke website het was. Het is wel een van de websites uh, die uh, dus uh, vaak uh, worden... Um, ...neergezet als fake nieuwsbrengers. Oh. Uh, zoals Café uh, Wildsmerts. Omroep Ongehoord Nederland. En dan heb je ook nog... Uh, ...ja, ik weet niet zo gauw die man heet die dat doet... ...maar die website die heet... ...een oorlog reeds verloren. Uh, en dan nog een paar van die sites. Die komen vaak met dingen... <coughs> ...waarvan de overheid liever niet weet dat je het weet En dan wordt het als fake nieuws neergezet. Hè? Ja, maar nou was er was een, een, een boswachter. Er was er iemand die had een bosperceel. Ik kreeg een, het is echt gebeurd hè, hier in Nederland. Ik kreeg een boswachter op bezoek. En die zegt ja, er is een of ander uh, beestje dat huist in die bomen. En dan worden die bouwmuziek, mogen we die kappen. Het wordt gratis gedaan, hoef je niks te betalen... ...werd dan uitbesteed aan een particulier bedrijf... Dan ...gaan we al die zieke bomen... Uh, ...omzagen... ...en die worden dan weggesleept... ...je hebt er geen omkijken naar... ...nou die man is, is nader aan het gaan kijken... ...en dat boom... ...die, bomen, nou, die man die schrok ze grot... ...ik heb zelfs een foto daarvan gezien... ...ik moet alleen nog even opzoeken... ...welke website het was... ...ik heb hem wel op, mijn, uh, op de website... ...van de Aloha Radio uh, gezet... Maar het berichtje moet ik nog even opzoeken. En dan ga ik het ook online zetten, dat had ik eigenlijk moeten doen. Wat, wat soms een stomme verbazing, hebben we hebben ze 75% van de bos omgekapt, inclusief gezonde bomen. Maar wat denk je waar dat hout naartoe is gegaan? Biomassa centrale. Precies. Precies. Allemaal in Nederland dat... wordt tegen de grond aangekapt gekapt om die centrales te voeden. En ze zijn nog vervuilender. Dan, uh, dan een gascentrale, een aardgascentrale. Ja, je heb de ook van Michael Moore gezien, hè? Denk ja, ik. ja, ja, ja. En, en voor mij heeft hij 100% gelijk. Ja, maar die wordt nu, die nu ook helemaal zwart. En die werd eerst... Ja, weet onder. je wat ze zeggen? Ze zeggen dat die betaald wordt door de olieindustrie. Ja, fuck off man. Vroeger was het, uh, zat hij juist uh, andersom te praten. En uh, dat kwam hij juist. Want het was een linkse milieuactivist. Het zal misschien al wel links zijn, is er op zich niks mis mee. Daar gaat niet om, maar het gaat gewoon om de waarheid. Uh, die, heeft, uh, ja, die heeft het onderzocht en die denkt, joh, dat klopt helemaal niet, dat groene beleid. Dat klopt niet, want uh, biomassa, uh, ja, hout verbranden, ja, het brengt ook CO2. En gas, aardgas, brengt veel minder CO2 dan al die andere bronnen. Nou, zon- en windenergie is ook niet alles, want van die windenergie dat Er staat niet altijd wind. Die turbines worden ook van allerlei uh, uh, materialen gemaakt die milieuverontreinigend zijn om deze te produceren. Plus, dat spul wat in die zonnepanelen zit. Er worden hele uh, gebieden door opgeblazen uit, uh, uit uh, rotsen. Want er zit een soort stof. Ik weet niet meer. Ja, ik ben niet zo in die namen, weet je. Er zit een soort uh, uh, grondstof in. Die is in de wereld en er worden hele uh, landschappen naar de klote geholpen om dat uh, met explosieven op te blazen. Zodat ze daar zonnepanelen en mobiele telefoontjes van kunnen maken. Ja, ik... Uh, en ik snap okay. niet, dat en dat, dat, dat wist ik niet hoor, dat natuurmonumenten aandelen heeft in Shell, ongelooflijk. En een van de dingen over die biomassa in, in in de VS worden honderden voetbalvelden iedere dag gekapt nou. en in Noorwegen en in Zweden honderden voetbalvelden om die dingen uh, te, te, te, te voeden en als je wil weten van uh, hoeveel, er is uh, bomenkapveld.nl. Noem het nog eens. Bomen, bomenkap Meld.nl. Bomenkap, Meld.nl. Oké. Okay. Je luistert Alle naar de podcast de van Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org. Dat was, uh, dat was uh, Summer Love uh, van de band uh, Silent is Sexy. Je hoorde zojuist, uh, Jacco. En ondergetekende. met uh, ja, Over uh, die bomenkappen zo en al die andere dingen. Ja, bedoel, uh, op een gegeven moment is de opname mislukt. Uh, de, die stopte ineens. De computer crashte. Dus uh, vandaar dat je uh, Jacco nu niet meer hoort. In ieder geval Jacco bedankt. Uh, voor de medewerking met deze podcast. Um, goed, we gaan nog één liedje draaien en dan ga ik stoppen. En uh, oké, okay, dan uh, horen jullie ons uh, volgende week zondag weer. Uh, zondag 17 mei is het vandaag, 2020. Je naar Aloha Radio en uh, dit is uh, de podcast van Jacco en DJ Jaap. En we gaan nog één liedje draaien en dan gaan we stoppen. Uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, beste luidjes. <laughs> en we gaan nog één nummer draaien. George Woods met Wasn't It Inhalf. Tot horens. Podcast van Aloa Radio. Kijk op www.aloaradio.org.